Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan vindt de kritiek dat zijn referendum over de grondwetswijziging niet eerlijk is verlopen onzin. In een toespraak noemde hij het referendum dat hij gisteren nipt won de meest democratische verkiezingen ooit. Erdogan zei dat hij het kritische rapport van Europese waarnemers zal negeren. Daarin staat dat nee-stemmers geïntimideerd werden en het ja-kamp veel meer aandacht kreeg in de media. De Amerikaanse dreigementen tegen Noord-Korea... brengen de regio aan de rand van een kernoorlog. Dat heeft de Noord-Koreaanse onderambassadeur bij de VN gezegd. Hij reageert op de Amerikaanse waarschuwing... dat het geduld met Noord-Korea opraakt. Vanochtend noemde de Amerikaanse vicepresident Mike Pence... de Noord-Koreaanse raketproef van dit weekend een provocatie. In de Amerikaanse staat Maryland... is een legerhelikopter neergestort op een golfbaan. Volgens Amerikaanse media is één inzittende omgekomen... De twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een ooggetuige vloog de helikopter vrij laag over de golfbaan... toen die ineens crashte. Internetreus Google heeft een schikking getroffen... met de Russische mededingingsautoriteit. Die zegt dat Google zijn machtspositie misbruikt... door te eisen dat smartphones die op Android werken... Google-apps gebruiken. Google betaalt Rusland nu een boete van ruim 7 miljoen euro... en Russische Android-apparaten hoeven niet langer Google-apps te gebruiken... Met de schikking komt er een einde aan het conflict dat al twee jaar duurt. De grote winnaar van de 3FM Awards is net als vorig jaar Kensington. De Utrechtse band gaat met twee prijzen naar huis. Die voor het beste album en de beste podium act. De publieksprijs voor beste popsong ging naar Chef Special met Amigo. Andere winnaars waren rapper Boef die met Habiba de beste video maakte. Martin Garrix was de beste soloartiest en Broederliefde de beste groep.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 feet the